Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Nederlandse leger heeft meer ruimte nodig om te oefenen. En daarom zoeken ze nieuwe plekken. De mensen die in de buurt wonen van die nieuwe locaties gaan dat merken. Het kabinet zegt dat iedereen met ideeën mag komen. Er wordt ook al gepraat met lokale politici over mogelijke locaties. Defensie wil meer kunnen oefenen met helikopters en meer munitieopslagplaatsen. Komende jaren gaat er meer geld naar het leger... omdat Nederland meer wil bijdragen aan de NAVO en vanwege de internationale conflicten. Elon Musk heeft een bezoek gebracht aan concentratiekamp Auschwitz. Het bezoek is opvallend, want eerder deed Musk nog antisemitische uitspraken op het social media platform X, waar hij de eigenaar van is. Na Jordan Henderson wil ook Karim Benzema weg uit Saudi-Arabië, dat meldt het Franse persbureau AFP... De 36-jarige spits tekende afgelopen zomer een contract voor drie jaar bij al atihad met de optie voor nog een seizoen. Maar de Fransman lijkt er weinig voor te voelen om zijn contract uit te zitten. Deze maand keerde hij namelijk al te laat terug van vakantie. al itihad zou Benzema aan een andere club uit saudi arabië willen verhuren... maar dat zou de voormalig topscorer van Real Madrid ook niet willen. Ja, Henk, Pia, Isha en natuurlijk Garrett. Stormen zat de afgelopen tijd. Dus meer dan genoeg kansen voor een NK tegenwind fietsen, zou je denken. Maar het kampioenschap komt er voorlopig niet. En dat is extra balen voor deelnemers die hierop wachten. Want de vorige editie, eind vorig jaar, werd ook afgelast. Ik heb een uh, trieste mededeling. Maar het NK-tegenwind afsteditie editie is bij deze afgelast. Het lijkt wel een slechte grap. Ik weet niet hoe ik dit uit moet gaan leggen. Dat het NK-tegenwind fietsen gecanceld is door de harde wind. Ja, toen gooide de harde wind roet in het eten. Nu is er een heel ander probleem. De petjes die de deelnemers krijgen zijn nog niet geleverd. En ook nog niet alle vergunningen zijn Geregeld. De organisatie denkt er over twee weken klaar voor te zijn. Maar ja, dan moet er natuurlijk wel hard gaan waaien. Nou, dan het weer, regen en veel wind. De temperatuur loopt vanavond op naar 11 graden. Morgen opklaringen en minder wind. Dan wordt het ongeveer 10 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits loopt ook in Noord-Holland op zijn eind. Een paar ongelukken vroegraken nog wel vertraging. Zoals op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Diemen is zoals gezegd een ongeluk gebeurd. Twee reistokers zijn dicht en de vertraging is een kleine 10 minuten. De A9 Amsterdam richting Alkmaar. Bij Knoopend Raasdorp was er ook een ongeluk. Hier is de weg gelukkig weer vrij. Er staat nog wel 8 kilometer file en hou nog rekening met 10 minuten extra reistijd. En tenslotte de N247 Amsterdam richting Hoorn. Voor Broek in Waterland 3 kilometer file met ook hier een kleine 10 minuten op onthoud.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 Luisteraars, leuk dat jullie weer ingeschakeld uh, hebben bij een uh, uitzending van ZFM Jazz uh, live uit de studio in uh, Zandvoort. Mijn naam is uh, Edward Rauhorst, uh, Mr. Brightside. En ik uh, neem je mee op een leuke trip. Uh, twee uur lang. Uh, lekkere muziek, soulvolle, passievolle muziek waaraan je kunt. Uh, Opladen en opwarmen op deze ijzige koude zondag. We gaan van mainstream naar uh, wat modernere dingetjes in het uh, tweede uur. En ik uh, begon met uh, uh, de be befaamde, vermaarde uh, tenorsaxofonist uh, Eric Alexander, die zich op zijn laatste album uh, heeft toegelegd op de Altsax. Dus hij ging voor dat album alleen maar alt zat. Uh, Saxe spelen. En dat album heet A New Beginning. En daar heeft hij dan ook nog een strijkersorkestje bijgevoegd. Een beetje à la Charlie Parker uh, uh, in de jaren 50 van de vorige eeuw. En uh, die Eric Alexander op het nummertje All My Tomorrows werd bijgestaan uh, door David Hasseltine op piano. John Webber op bas. En daar is hij weer. Joan Farsworth op drums. Uh, Vrij album uh, A New Beginning alto Saxophone with Strings by Eric Alexander. Um, het Eric Verweij-trio is een uh, dynamisch jazz-piano-trio uit uh, Amsterdam... bestaande uit uh, Eric Verwij die uh, verantwoordelijk is voor alle composities... en uh, piano speelt, Daniel van Dalen op drums en Hendrik Muller op contrabass... en uh, hun debuutalbum People Flow van enkele jaren geleden... Heeft uh, vorig jaar een vrij vervolg gekregen met het album About a Home. Waarop uh, mondharmonica speelster Hermine Durlo een uh, zeer prominente rol speelt. En uh, Verwij heeft uh, eigenlijk speciaal stukken voor haar uh, geschreven. Zoals het uh, Keep on Chasing, wat je nu gaat horen. Trio met Hermine Durlo, Keep on Chasing, mooi nummer. Benny Benek, The Third, dat is een Amerikaanse uh, trompetspeler... maar hij zingt ook en hij schrijft al zijn uh, composities uh, zelf... of schrijft zijn nummers vaak uh, zelf. Uh, zijn derde album, Third Times, The Charm... Uh, daarvan krijg je het uh, titelnummertje uh, te horen... Uh, van deze rasperformer uh, bijgestaan. Door niemand minder dan uh, Emmett Cohen. Die komt hier heel vaak voorbij uh, bij ZFM Jazz. En uh, uh, zijn maatje uh, Russell Hall op base. Benny Bennek, de third. Third time's the charm. If at first you don't succeed These words you should heed No cause for alarm Embrace the chase Get back in the race Third time's the charm Your dreams are ripe for taking But mistakes you keep on making Don't sell the farm Stick with your heart No one's right from the start Third time's the charm Well, a shooter's gotta shoot their shot You learn from each mistake a lot If you're willing to fail Life's lessons will avail The answers to the knot you've got So don't be doubting The wisdom I'm espousing I really mean no harm Cause I may have been wrong But I learned all along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 van harte welkom bij ZFM Jazz live in de studio hier in Zandvoort. Een special warm welcome to our listeners across the globe, in particular our fans on the democratic and sovereign island of Taiwan. Benny de III werd gevolgd door Ken Peploski en Sam Martinelli met hun uh, uitvoering van van Bahia Com Age, een nummertje van Keitano Veloso... van hun album Jazz Meets the Great Brazilian uh, Songbook. En dan zeg je Kempet Petloski, dat is toch een uh, klarinetspeler, klarinetist. Ja, dat, uh, daar is hij het allerbeste op, maar hij speelt ook geweldig uh, uh, saxofoon. En dat is dus te horen op dat uh, album van die uh, uh, drummer... Is het uh, die uh, Sam Martinelli. Uh, echt een uh, fraai album. Kan ik je dus aanraden. Jazz Meets the Great Brazilian Songbook. Nieuw release. De jonge Nederlandse pianist en componist Marius van der Brink... die uh, vertoeft al enige jaren in Brooklyn, USA. Vers van de pers, een uh, week oud om precies te zijn... is uh, zijn studioalbum getiteld New York Knock. Uh, met daarnaast ook nog eens een live album... Live at the Dizzy's Club, Jazz at the Lincoln Center. Uh, allebei tegelijk vorige week uitgebracht... Echt fraaie eh, albums met eh, ja, een sterrenensemble. Stacey Dillard op eh, tenorsax, Willie Jones III op drums. Matt Penman op bas. En ook nog eens Sean Jones op trompet. Ja, dat is eh, geweldig. Gaan we naar een hele leuke big band. een van de leukste uh, big bands van dit moment met een uh, keur aan topmuzikanten zoals uh, Ingrid Jensen, Natja Noor Natje Noordhuis en um, Ryan Cable op uh, trombone. Uh, ook nog eens uh, Sebastian Noel op gitaar. En uh, die big band die heet Darcy James Argue Argues: A Secret Society. En uh, Darcy James Argue is de bandleider en componist. Uh, die uh, ja, traditie op een hele natuurlijke manier met de moderne tijd uh, weet verbinden. En uh, alle composities van uh, het album Maximum Dynamic Tension zijn van uh, de hand van die Darcy James Argue. Ga luisteren naar Single Cell Jitterbug. ons bij de Nederlandse trompetist Theus Nobel. Die maakte in 2023 een origineel en sfeervol eerbetoon aan Chad Baker via het album After Hours, waarbij zelfs de hoes van het album refereert aan, de, aan een beroemde foto van Chad Baker. En uh, naast stukken waarmee Chad Baker bekend werd, uh, speelt Nobel uh, uh, ook enkele composities op dat album After Hours van eigen hand. Zoals het volgende Blues for Paul met daarin de welbekende Benjamin Herman op Altsaks. dus Nobel. Thank you. I'm not afraid to West, hoorde je. En dan denk je, Bobby West, wie is dat? Ja, dat uh, dacht ik ook. Uh, maar hij kan al bogen op een uh, loopbaan van meer dan vier decennia. Al uh, is hij dus nooit tot een groot publiek uh, doorgebroken. In de jaren negentig uh, zocht hij zijn heil in het buitenland, verbleef en speelde in het uh, Midden-Oosten, Afrika, Azië en met name Taiwan. Sinds een aantal jaren is hij weer thuis in uh, Los Angeles en uh, brengt super groovy ja, mooie platen uit met zijn trio. Met een uh, pianospel dat uh, ja, ergens ligt tussen Sonny Clark en uh, Ramsey Lewis. Groovy en meeslepend uh, vind ik het. Uh, een vrije cover van de uh, Beatles. Michel te vinden op plek. Moet ik even spieken weer. Uh, ja, 1402 in onze top 2024 cover-up. Dus uh, jazzy covers van nummers uit de NPO top 2000. superleuke big band die ik al vaker onder jullie aandacht uh, heb gebracht... is de Flying Horse Big Band uit de Florida, USA... onder leiding van uh, saxofonist uh, Jeff Rupert. En afgelopen jaar brachten ze dus ook een, een nieuw album uit. volledig uh, instrumentaal, geen vocalisten dit keer. En het nummertje wat je net hoorde uh, is de Hipsippy Blues. Uh, Oorspronkelijk van Hank Jones, geloof ik. Ja, we zitten tegen het einde... Uh, van het eerste uur, maar gaan niet weg. Het tweede uur gaan we vrolijk verder. We gaan eruit met een uh, levende legende. Uh, Eddie Henderson, uh, Eddie Henderson de, de trompetist. Ver in de tachtig is hij inmiddels. En nog steeds een uh, fenomenale trompetist. Zijn moeder was een uh, danseres bij de oorspronkelijke Cotton Club. In de jaren dertig van de vorige eeuw. En zijn vader zanger in een gospelband. Zijn moeder hertrouwde ooit een rijke dokter. Die uh, muzikanten als Miles Davis, John Coltrane en John, uh, Duke Ellington als uh, patiënt had. En uh, Henderson die ging zich geïnteresseerd voor de trompet. Maar was ook de eerste Afro-Amerikaanse uh, atleet die meedeed aan het Nationaal Kampioenschap kunstrijden. Hij studeerde medicijnen, werd gediplomeerd uh, psychiater, kreeg les van Freddie Hubbard, Lee Morgan en speelde in het legendarische Fusion Sext uh, Sextet van, uh, van uh, niemand anders dan Herbie Hancock in de jaren 70. Niet alleen een witness to history zoals zijn laatste album heet, maar zelf een, een stuk muziekgeschiedenis. Eddie Henderson, tot zo na uh, het nieuws. Bij het tweede uur van ZFM Jazz. Eddie Henderson met Freedom Jazz Dance.